Syrische activisten zeggen dat zeker twintig dode mannen zijn gevonden in een kanaal in de stad Aleppo. De mannen zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen van president Assad. Het is het grootste aantal doden dat in ruime maand tijd uit dit kanaal is gehaald. In januari werden 65 lichamen gevonden en sinds die tijd drijven er geregeld lijken in het water. Volgens de activisten worden ze gedumpt in een gebied met kazernes van het leger van Assad.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 Op weg naar een leven zonder. Wij lopen niet voorbij een Reuma. Lodewijk Riddebos, directeur Reuma Fonds. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.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 Oh ja? En hoe zit het dan met al die chocolademelk met een vel erop? En met die kandijkoek? En met al die ulevellen? Goedenavond, welkom bij het Oog met op het programma vanavond... Maak uw borst maar nat, kernenergie en drones. Dat zijn die onbemande vliegtuigjes die nu furoren maken in spionage en oorlogvoering. Het heeft iets spookachtigs. Maar is het nou erger om gebombardeerd te worden door een vliegtuig waar niemand in zit, dan door een boordschutter? Ik spreek erover met een militair deskundige, een ethisch deskundige en een ervaringsdeskundige. En kernenergie is aan de orde in Japan, precies twee jaar na de ramp in Fukushima. Hoe is het daar nu? En is het denken, maar vooral ook het beleid ten aanzien van kernenergie in Japan veranderd? Maar er is ook een feestelijk onderwerp. Rick Stortijn, contrabassist, kreeg donderdag de Nederlandse muziekprijs... en daarom feliciteren wij hem in Berlijn. Maar ook meteen Peter Stortijn, zijn vader en voormalig leraar. En by the way, zondigde president Ahmadinejad niet tegen de wetten van de islam... door de moeder van wijlen collega Chavez te omhelzen? Eerst nog de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 10 maart. Het dopinggebruik moet harder aangepakt worden. Veel sportbonden denken dat laten bekennen door zondags de beste methode is. Het geeft ook een belangrijk signaal af, denk ik, naar jonge sporters. En dan helpt het uiteindelijk uh, dat diegenen die uh, wel dopingregels overtreden hebben... dat uiteindelijk uh, gaan bekennen. Want met controles alleen zullen de sportbonden de strijd niet winnen. Want die controles dus die je doet, en dat is ook het grote probleem wat we nu hebben, die zijn niet waterdicht. Wielrenners konden jarenlang EPO gebruiken zonder dat ze risico li liepen. Het middel was niet te vinden bij dopingcontroles. Dat maakte de twijfels over de oprechtheid van Lance Armstrong niet minder. Je, je twijfelt altijd wel. Hè? Dus, uh, je zit in een sport, je weet dat er een dopingcultuur uh, is. Toch kon oud-UCI-voorzitter Hein Verbrugge niet anders dan Armstrong blijven verdedigen. Ik kan niet gaan zeggen van iemand die we 222 keer gecontroleerd hebben... en die altijd negatief is, kan ik niet naar buiten brengen van... ja, maar we twijfelen toch aan hem. Ik spreek als voorzitter van een bond. Dat de Amerikaan uiteindelijk bekende dat hij in al zijn gewonnen tours... doping heeft gebruikt, vindt Verbrugge een enorme tegenvaller en geld aannemen van Armstrong voor betere controles... blijkt achteraf een ongelukkig besluit. Als je nu achteraf kijkt, had je het beter niet kunnen doen. Een Turkse jongen die al jaren twee Nederlandse lesbische pleegmoeders heeft... moet zo snel mogelijk gered worden, vindt zijn biologische moeder. Ik ben verdrietig omdat mijn kind bij die familie zit. Bij een familie met een totaal andere cultuur... die niet strookt met onze normen en waarden. Hoe zou jij je voelen als jouw kind bij een lesbienne zou wonen? De biologische moeder grijpt het bezoek van de Turkse premier Erdogan... aan Nederland aan om haar zoon vrij te krijgen. Erdogan heeft al eerder gezegd dat pleeggezinnen... rekening moeten houden met Turkse normen en waarden. En dus krijg je nu de situatie dat de Turkse staat zich rechtstreeks bemoeit... Met regels en wetten die in Nederland bestaan. Jeugdzorg Nederland erkent dat heel weinig islamitische gezinnen... zich aanmelden als pleeggezin. Toch hoeft het niet slecht te zijn om in een andere religieuze cultuur op te groeien... vindt jeugdzorg. Religie is een van de uh, vele argumenten die een rol spelen. Maar het is niet het hoofdargument. Het, uh, hoe de mensen zijn en hoe het gezin in elkaar zit... dat is ontzettend belangrijk voor een kind. Zuid-Afrika haalt opgelucht adem... Madiba is weer thuis. Nelson Mandela lag voor een routinecontrole een nacht in het ziekenhuis. Hij he is goed. En in zijn huis zal hij continu worden managed door the medische team. Het is onduidelijk wat de 94-jarige oud-president mankeert. De Zuid-Afrikanen moeten er niet aan denken dat Mandela sterft. Hij moet goed worden, want we hebben hem nodig. he hij is oud, maar... But... Hij is een echte vader in Zuid-Afrika. We hebben veel veranderingen. gebracht veel veranderingen hier in Zuid-Afrika. En niet in Zuid-Afrika, maar in de hele wereld. Een triest record is bijgeschreven in de boeken. Voor het eerst regende het 24 uur aan één stuk door in Nederland. Gelukkig kunnen ze daar in het thuisland van Mandela nog iets moois van maken. Rain, rain, rain, rain. Beautiful Rain, rain, rain, rain. rain. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Nu naar Iran. Goedenavond, correspondent Thomas Erdbrink. Goedenavond. President Ahmadinejad van Iran gaf de moeder van de overleden president Chavez een warme omhelzing, want wie ruit... Het moet getroost worden. Een mooi gebaar zou je zeggen. Maar ik vermoed dat niet iedereen in dat islamitische land bij jou er zo over denkt. Nee, eh, niet iedereen. Al zegt niet iedereen er wat over. En dat klinkt wat vaag, maar dat ga ik zo uitleggen. Het zit namelijk zo. President Ahmadinejad mag net als alle andere Iraanse mannen... niet zomaar een vrouw waar hij niet mee getrouwd is of geen familie van is, omhelzen... En wat gebeurt er? Hij reist af naar Venezuela... is zelf ook in tranen over de dood van zijn kameraad Chavez... en uh, ja, slaat daar de moeder van Chavez in de armen. Nou, dat is iets waar de geestelijke in dit land... de Sietische geestelijke die dit land al 34 jaar regeren... woedend over zouden moeten zijn. Maar het vreemde is, zo, ze houden allemaal stijf hun mond. Oh, uh, heb je daar een verklaring voor? Nou, dat ligt er namelijk aan dat president Ahmadinejad uh, over een paar maanden geen president meer is van dit land. Daar komen verkiezingen aan op 14, op 14 juni. Um, en hij is heel erg hard bezig om in een soort scenario zoals de Russische president Poetin... Uh, een, uh, een soort stroom naar voren te schuiven. En hij probeert op dit moment op heel veel manieren de aandacht te trekken van de grote Iraanse middenklasse. En ik denk dat de Syilische geestelijke die het helemaal gehad hebben met president Ahmadinejad... Uh, het een beetje moe zijn geworden van de president... en uh, vinden dat deze actie, de omhelzing van de moeder van Saavis... Uh, waarschijnlijk een meer een soort verkiezingsstunt was. En ja. daarom geven ze minder aandacht aan hem dan ze in het verleden... in soortgelijke gevallen, uh, toen andere mensen vrouwen hebben omhelst... wat natuurlijk een vreselijke, schandalige daad is hier... Um, ja, uh, ja. Uh, waar ze toen meer uh, problemen over maakten. Ja, ik begrijp, een man mag geen vruimde vrouwen aanraken... uit uh, erotische overwegingen, maar mag dat ook niet in geval van raad... Oh. Wow. you Nee, officieel niet. Uh, er is hier een veer, zeer strikte uh, regel volgens de shiitische jurisprudentie die, die verdeelt de wereld eigenlijk in twee groepen. De groepen die mahram zijn, soort van aantastbaar en na mahram onaantastbaar. Nou, aantastbaar zijn je vrouw, je zus, je moeder. Ja, daar gaat het eigenlijk wel mee op. En uh, dan verder onaantastbaar zijn alle andere vrouwen. Nou, in de Iraanse maatschappij geven zeker in de steden mensen daar heel weinig om mensen schudden elkaars handen op straat, uh, thuis uh, vallen mensen elkaar geregeld in de armen, er wordt gedanst, iets wat ook al niet mag, maar uh, ja, volgens de, de leiders van dit land, die natuurlijk uh, zal maar zeggen, uh, de regels uh, nog meer moeten naleven dan anderen, uh, ja, voor hen uh, kan dit natuurlijk niet en heeft het gebaar in ieder geval bij gewone mensen wel het een en ander losgemaakt. Die zeiden van, hoe kan het toch dat de president opeens zo'n ander persoon is geworden, dat hij zomaar vrouwen omhelst? Nou, en daar wijzen ook weer veel mensen naar de aanstaande verkiezingen. Dank Thomas Erdbrink in het geprangde Iran. En naast mij zit Marielle Hageman die heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen. Er een samenvatting van geschreven en die begint zij nu voor te lezen. Het huidige Koninkrijk der Nederlanden staat op barsten, zegt het SP-Kamerlid Ronald van Raak in de Volkskrant. Dat Koninkrijk bestaat tegenwoordig uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zijn collega André Bosman van regeringspartij VVD vindt ook dat het voortbestaan aan alle kanten wringt. Directe aanleiding voor deze uitspraken zijn de huiszoekingen... die gisteren op Sint Maarten zijn gedaan... in verband met omkoping van een parlementslid. Op Curaçao bleek eerder dat ex-premier Gerrit Schotten... contacten onderhield met de maffia. De kamerleden van Raak en Bosman menen dat het hele Koninkrijk... door dit soort affaires te veel imagoschade oploopt. Ze zien als oplossing dat het Koninkrijk wordt opgevormd... tot een gemene best, naar Brits model. Dan sluit je contracten af voor samenwerking... gedurende een bepaalde periode... De parlementariërs zeggen dat dit veel meer druk geeft. De organisatie Federatief Joods Nederland doet aangifte... tegen zes Turkse jongens die onlangs in het televisieprogramma Onbevoegd gezag de holocaust toejuichten. Voorzitter Loonstein zegt in de telegraaf dat bij hem de telefoon roodgloeiend staat... van mensen die vinden dat de Turkse jongens met die uitspraken aanzetten tot haat. Federatief Joods Nederland denkt dat het probleem van de jodenhaat... kan worden teruggebracht als de holocaust een verplicht onderdeel wordt... van het onderwijsprogramma. De organisatie vindt dat dit snel moet worden ingevoerd... omdat het probleem escaleert. Als voorbeeld noemt de voorzitter dat leerlingen van de orthodoxe Geider-scholengemeenschap alleen nog een dagje naar artjes kunnen als ze particuliere beveiliging bij zich hebben. De zegen van Kenyatta bij de presidentsverkiezingen in Kenia bezorgt het buitenland hoofdpijn, valt te lezen in Trouw. Kenyatta is aangeklaagd bij het internationale strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van het organiseren van geweld... na de omstreden verkiezingsuitslag in 2007... waarbij meer dan 1300 mensen omkwamen. De rechtszaak in Den Haag tegen Kenyatta beint, begint waarschijnlijk in juli. De vraag is of hij die gaat bijwonen. Doet Kenyatta dat niet, dan loopt Kenia de kans op internationale sancties. De aanstaande president heeft zich volgens trouw nog niet uitgelaten over de vraag hoe hij denkt Kenia te regeren en tegelijkertijd een langdurig proces bij te wonen. Criminelen hebben het voorzien op de inboedel van brandweerwagens. Spits schrijft dat de afgelopen weken wagens zijn geplunderd in onder meer Utrecht, Maastricht, Venlo en Ede. Ook is ingebroken in de brandweerkazerne te wilnis. De dieven zijn vooral gek op hydraulische scharen, zaklampen, stormrammen, warmtecamera's en nachtkijkers. Die kunnen ze namelijk goed gebruiken voor hun eigen praktijken. Brandweer Nederlands beaamt dat de meeste brandweerwagens niet goed worden afgesloten. Je gaat natuurlijk niet eerst met allerlei sleuteltjes van alles op slot doen... voordat je met blussen of reanimeren begint, zegt een woordvoerder in Spits. Hij vindt iedere diefstal een probleem. Vooral omdat de brandweer kan worden belemmerd in het redden van een mensenleven... omdat er spullen weg zijn. Vier op de vijf mensen met een ernstig slaapprobleem weten niet dat ze het hebben, schrijft Metro. Naar schatting 7% van de beroepsbevolking leidt aan apneu. Een slaapstoornis waarbij de luchtweg dichtklapt... en die maakt dat je telkens even wakker wordt... zonder dat je je daarvan bewust bent. Die verstoring van het slaappatroon leidt ertoe... dat mensen overdag slaperig zijn en steeds minder functioneren op hun werk. Ook hebben ze thuis een kort lontje. Door tijdig te signaleren kan veel persoonlijke ellende worden opgelost... zeggen de onderzoekers in Metro. Ook worden er hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en diabetes mee voorkomen. Daarom, voor straks, na het oog... Slaap lekker. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I wonder if you could be my Hang on the piano, Jack McManus. Morgen is het twee jaar geleden dat Japan werd getroffen... door een aardbeving en een tsunami met als gevolg zeker 19.000 doden... en een kernramp rond Fukushima. Vandaag werd bijvoorbeeld ook nog bekend dat de aardbeving zo groot is geweest... dat die zelfs in de ruimte is geregistreerd door een satelliet. Aan de telefoon nu Kjell Duits, journalist en fotograaf... en 30 jaar al woonachtig in Japan... Hallo Kjeld. Goedenavond. Hoe wordt de catastrofe van twee jaar geleden daar bij jullie herdacht? Heel groot. Uh, er is natuurlijk een officiële ceremonie met de keizer... maar er zijn ook herdenkingen door heel Japan. En het begon al zaterdag en die gaan door tot en met maandag. Het is inmiddels al maandag hier in Japan. Um, en er zijn ook enorm veel demonstraties tegen kernenergie. Er uh, was een op zaterdag met zo'n 10.000 uh, mensen die demonstreren... En uh, er was er nog eentje gisteren en er komt er weer eentje vandaag. Ja. En hoe is het nu met de overlevenden van die ramp? Uh, nog altijd niet goed. Uh, er zijn nog altijd zo'n 320.000 mensen die in noodwoningen wonen. En daar blijven ze voorlopig nog een jaar of vier tot zes. En als je over noodwoningen praat in Japan... dan praat je over hele kleine bouwketen eigenlijk... met hele dunne muren die koud zijn in de winter... en heel warm in de zomer... En de helft van deze mensen heeft bovendien problemen met hun inkomen. Ze hebben vaak geen werk en ze hebben onvoldoende bijstand. bijstand. Dus dat gaat niet zo goed met deze mensen. En ziekten? Um, ja, vooral onder de ouderen. Je ziet dat um, heel veel ouderen niet tegen de stress kunnen. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, families die uh, in zekere zin gescheiden zijn... omdat die bouwketen zo heel, of de noodwoningen zo heel klein zijn... Um, dat bijvoorbeeld uh, uh, grootouders niet dicht... ...bij kunnen wonen bij hun kinderen. En dat heeft tot gevolg dat ze niet altijd de zorg krijgen... ...die ze eigenlijk nodig hebben. Nee. Hoe groot is het gebied eigenlijk dat hersteld moet worden? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is een enorm groot gebied. Je praat over een gebied zeg maar, van Hamburg tot München. En soms zo'n 10 tot 20 kilometer breed... En in dit gebied zijn zo'n 276, eh, 276 woongebieden die naar hogere grond eh, verplaatst moeten worden. En met woongebieden betaal je, eh, praat je dan over districten van de stad, maar ook over hele dorpen en soms ook hele steden. Ja, dat is een gigantische operatie. En, en hoe pakt de Japanse overheid dat aan? Die de, Japan heeft bij ons een, een roep van grote efficiëntie. Ja... En in zekere zin klopt het wel, maar er is ook enorm veel bureaucratie en centralisatie in Japan. Um, sommige dingen die gebeuren heel goed. Bijvoorbeeld er waren er zijn 184 ziekenhuizen verwoest en inmiddels zijn 90% daarvan weer in gebruik. Oh, dat wel. En van de, ja, dat is best wel goed. En van de meer dan 2000 scholen zijn weer 77% in gebruik. En dat binnen twee jaar, dat is best wel snel. De meeste industrie is ook weer opgebouwd. Um, maar er zijn ook enorm veel problemen met centralisatie. Bijvoorbeeld om naar hogere grond te verhuizen moeten veel bergen af, gedeeltelijk afgegraven worden. En er is een wet in Japan dat dat via de centrale eh, eh, overheid in Tokio moet gebeuren. En dat proces gebeurt eh, duurt gewoonlijk negen maanden. Ik heb met een burgemeester van een van die steden gepraat. En hij zegt, dit is een noodsituatie. Doe het dan deze keer in één maand. Maar dat lukt dus niet. Ja. En men bekritiseert ook helemaal niet het feit dat alles via Tokio moet. Ja, ja, ja. Je moet zien dat Japan zo'n tien keer zo groot is als Nederland. Met zo'n 127 miljoen inwoners. Maar de steden en de provincie zelf kunnen heel weinig beslissen. Bijna alles moet via Tokio. Ja, je, je zei net dat je contact hebt met een bestuurder in dat noodgebied. Uh, wie, wie is dat? Dat is de burgemeester van de stad Rikuzentakata. En dat is een van de meest verwoeste steden in eh, het rampgebied. Ja. Zo'n 90% van de stad is volledig eh, weggevaagd. En hoe denkt hij over de gang van zaken? Hij is heel erg ontevreden en eh, toont ook enorm veel kritiek in de Japanse media over de Japanse overheid. En dat wordt doorgaans ook wel eh, goed over verslag gegeven in de media... Maar eh, het maakt de Japanse overheid niet echt veel sneller in het maken van besluiten. Nee, Je zei net al, vandaag gingen in Tokio duizenden de straten op... om sluiting van kerncentrales te eisen. Hoe denkt de bevolking daar in het algemeen over? Nou, het vreemd is dat zo'n 80% van het volk tegen kernenergie is... en wil dat het eh, afgeschaft wordt... Eh, mensen willen dat het, onmiddellijk, dat het onmiddellijk afgeschaft wordt. Andere mensen eh, zeggen van oké, okay, daar mag 30 jaar overheen gaan, maar als het maar afgeschaft wordt. Maar het vreemde is dat juist 80% van de parlementariërs in Japan voor kernenergie is. Dus het is weliswaar een democratie, maar de parlementariërs vertegenwoordigen in dit geval niet echt eh, de wil van het volk. Nee, maar dat is wel vreemd, want die parlementariërs zijn wel gelegitimeerd door verkiezingen. In december heeft uh, Japan verkiezingen gehad. Hebben al die tegenstanders van kernenergie... toen niet massaal op groene partijen gestemd? Ja, dat is ook weer zo vreemd. Ik heb uh, vorig jaar uh, tijdens die verkiezingen mensen geïnterviewd... die uit het stemlokaal kwamen en hun gevraagd... wat was belangrijk voor uw keus. En vrijwel iedereen van de vele tientallen mensen die ik sprak... die zeiden... Eh, dat kernenergie afgeschaft moest worden. Maar toch hebben ze een eh, regering gekozen die juist voor kernenergie is. En dat heeft meer te maken met het feit dat de economie in Japan... al zijn twintig jaar heel slecht is. En eh, men was ook heel erg ontevreden met de vorige regering. Dus men heeft eigenlijk gestemd tegen de vorige regering... en tegelijkertijd voor een regering die meer zou doen aan de economie. Ja, en hoe verklaar je dat de grote partijen en het beleid zo hechten aan kernenergie? Eh, eh, men heeft het in Japan altijd over het zogenaamde kernenergie-dorp. Ja. Dan bedoelen ze dus eigenlijk de verstrengelde belangen van de elektriciteitsbedrijven, de experts in de branche, eh, de politici en de media... De invloed van die elektriciteitsbedrijven is echt enorm groot. Om een voorbeeld te noemen, ik ken verschillende mensen binnen de Japanse media... die mij verteld hebben dat als zij een kritisch programma hebben over kernenergie... dat die eh, elektriciteitsbedrijven, die de grootste adverterers in Japan zijn... dan dreigen om te stoppen met adverteren. Ja. En voor een mediebedrijf in de huidige conjectuur is dat echt heel moeilijk. Verwacht je een volgende keer wel een electorale opstand tegen kernenergie? Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Als het weer beter gaat met de economie en de mensen voelen eh, dat ze de vrijheid hebben om voor iets anders te kiezen als economie, dan zou dat kunnen gebeuren. Maar gaat het lukken om die economie weer beter te krijgen? Dank Kjell Duits tot zover de gevolgen van Fukushima. I'm asking now answering Sperry, second best. En, en wat horen we uh, hier? Willem van de Put, directeur van Helsnet. Jij moet het geluid herkennen. Ja, dit, dit, uh, dit klinkt als een drone. Da daar heb jij ervaring mee in Afghanistan? Ja, sowieso zo, zo, zo, zo, uh, zo, zo hoor je dat. Ja, ja en wat voor, voor gevoel geeft dat dan? Uh, nou, ik vind het een heel onprettig gevoel, want je, uh, je... Je begint al langzaam te wennen aan die luchtballons die je ziet hangen boven de stad. Uh, vol met camera's, die houden je in de gaten. En dan komt er ook nog zo'n drone. En soms zie je de verschillende tegelijk bewegen. En, en uh, nou ja, dan weet je dus dat je continu in de gaten gehouden wordt. Ja. Kees Hooman, defensie bij Instituut Klingendaal. Had u het geluid ook herkend? Ik heb het geluid niet herkend, moet ik herkennen. Oké. Okay. <laughs> en dan uh, Lambert Royakkers, universitair hoofddocent militaire ethiek. U? Ja, ik had het uh, herkend. Waar kent u het dan van? Ja, van deze beelden. En uh, op, uh, op YouTube heb je ook van die filmpjes en met deze geluiden. Dus uh, het is een bekend geluid. Oké, okay, drones zijn onbemande vliegtuigjes in gebruik bij legers en politie. Deze week probeerde een Amerikaanse senator met een 13 uur durende speech... president Obama te dwingen tot de belofte dat burgers op Amerikaans grondgebied... nooit aangevallen zullen worden met drones. Hij kreeg nul op het rekest. En in Nederland ontdekte een blogger dat door het Nederlandse luchtruim... zeker twee keer per week drones cirkelen. Drie gasten over de militaire, ethische en juridische aspecten van deze robot van het luchtruim, uh, van de put. Wat hebben die drones tot nu toe in Afghanistan... voor de Amerikanen bewerkstelligd? Uh, nou, ik geloof dat er een aantal geslaagde aanvallen... op uh, Al-Qaeda-leiders en Taliban-leiders mee zijn gepleegd. Uh, de, daarnaast hebben ze alleen ook gezorgd... voor een, uh, een enorme afkeer van de bevolking... Uh, voor de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. Ja, En wat voor gevolgen ondervindt de bevolking daarvan? Nou, er vallen ook burgerslachtoffers bij. En, uh, en dan, dan, dan merk je toch dat het feit dat dat gebeurt door een onbemand iets... Uh, dat, dat staat toch heel erg af van wat de Afghanen nog beschouwen als een, een soort eervolle strijd. Is dat zo? Is ja, het, dit komt dan ik boven... kan me niet voorstellen dat het erger is... om door een onbemand vliegtuig of een bemand vliegtuig beschoten te worden. Jawel, nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen eigenlijk. Ja, degene die dan eenmaal beschoten is en het niet overleeft... daar zal het niet zoveel meer voor uitmaken, nee. denk ik. Maar de nabestaanden, die hebben dan toch het idee van... kijk, we hebben gezegd tegen die... kijk, de Taliban-leiders hebben zelf gezegd... kom maar op de grond, hè, want in de lucht winnen jullie altijd. Op de grond hebben ze inderdaad niks gewonnen. En uh, in de lucht aanvallen, terwijl je zelf in de Midwest... in de Verenigde Staten zit, ja, dat, uh, dat vinden ze eigenlijk niet eerlijk. Nee, nee, niet maar het heeft eerlijk, daarnaast ja. het heeft iets heel erg... erg uh, het heeft iets engs, omdat je... Uh, het gaat dan steeds verder, hè. Straks is er een compleet leven wat jou vanuit een heel ander land, jouw land bezet houdt. Ja. Dat is wat mensen toch erg uh, zenuwachtig maakt. Kees Homan, ik introduceerde u al als defensiedeskundige bij het Instituut Klingendaal. Uh, vindt u dat perspectief ook eng? Nou, wat ik vooral eng vind in de Verenigde Staten, dat er onderzoek is naar autonome drones, dat wil dus zeggen, die zonder enige menselijke ingreep zelfstandig op pad gaan... En uh, opstandingen gaan elimineren. Ik vind dus dat uh, ten alle tijde de mens uiteindelijk de beslissing moet nemen of iemand wel of niet gedood gaat worden. Dat is op dit moment nog het geval. Maar de heer van der ik ben er helemaal mee eens. Ik, gevoelsmatig vind ik het toch een vreemde zaak dat iemand op 7000 kilometer afstand iemand anders kan elimineren zonder zelf enig risico te lopen. Hè. Dan wordt het toch een soort videospelletje waar ik als militair toch ernstige bezwaren tegen heb. Ja, maar nu zijn we al bij het daadwerkelijk ingrijpen, bombarderen... en drones zijn, als ik het wel heb, in eerste instantie... een middel om zonder enig risico vijandelijk gebied te verkennen. Dat moet u als militair toch aanspreken? Nou, ik vind dus, uh, maar dat is waarschijnlijk een ouderwetse opvatting... dat uh, ja, oorlog altijd met zich meebrengt dat je risico's loopt... dat er ook een element van zelfopoffering en moed in moet zitten. En daar is natuurlijk nu helemaal geen sprake van. Iemand gaat z'n ochtends naar zijn werk, gaat achter de scherm zitten... He, elimineert het aantal opstandelingen, en gaat naar huis... en gaat met zijn kinderen de avondmaaltijd genieten. Nou, dat uh, stuit mij toch tegen mijn militaire borst, zal ik het zo maar zeggen. En maar in zekere zin kun je zeggen, vroeger hadden we landmijnen. Dat zijn ook onbemande wapens. Nou, ik weet inderdaad, je kunt daar tegen inbrengen... dat wij bijvoorbeeld zware artillerie hebben... waarbij je ook over grote afstand zo'n 25 kilometer... hoe heet het, doelen gaat uh, uh, raken. Maar ja, het wordt nu dus toch echt langzamerhand, vind ik, een spelletje... Om achter een scherm te zitten, waarbij trouwens in de Verenigde Staten. om te zorgen dat het, de, he, degene die achter het scherm zit niet te hevig geëmotioneerd raakt. wordt dus het doel wordt vervangen door stipjes. en dan is het toch echt een videospelletje waar ik ernstige bezwaren tegen maak. Maar dat is uit ethisch oogpunt. Aan de andere kant moet ik zeggen. zolang die drones de regels van het humanitaire rollen respecteren. Ja, kan ik daar formeel niets tegen inbrengen, zij het wel. En de heer van den Putt, die van de punt die ook op dat in de praktijk er ook de nodige neverschade wordt veroorzaakt. in de vorm van het doden van burgers. En dat is ja. natuurlijk strijdig met het oorlogsrecht. Maar die kwestie van het, van het volkenrecht is wel cruciaal. De volkenrechtsjurist uh, Knoops die spreekt in dit verband uh, onomwonden. van. sowieso zijn dat buitengerechtelijke executies. Nou, dat is niet helemaal het waar. Uh, dat is wel het geval als het in uh, gebieden gebeurt. waar sprake is van een niet gewapend conflict. Zoals bijvoorbeeld uh, Jemen. ...en Somalië, maar in Afghanistan is toch duidelijk sprake van een conflict. Dus daar, zolang dus nogmaals, ik deed in herhaling... ...de regels van de humanitaire oorlog ja. in acht worden genomen... ...kan je daar formeel althans niets tegenin brengen. Ja, ook aan de lijn Lambert-Royakkers, ik zei het al... ...universitair hoofddocent militaire ethiek... ...en trouwens ook auteur van het boek Overal Robots. Goedenavond. Goedenavond. Wat, wat zijn vanuit een oogpunt van ethiek... ...de voornaamste bezwaren tegen de inzet van drones... Ja, Kees Homan heeft er al twee genoemd. Uh, de dehumanisering. Dus uh, de, de, de emotionele afstand... die eigenlijk verdwijnt tussen de fatale actie... en, uh, en de implicatie van die, uh, van die actie... en de autonomie. Maar een ander, nog een ander uh, ethisch uh, probleem... is eigenlijk de wapenwetloop... die nu al echt aan de gang is. Uh, veel landen zijn nu uh, bezig met de ontwikkeling van robots. En een uh, belangrijk gevaar... is toch de misbruik van, uh, van de, deze drones. En... Uh, Aangezien ze rel relatief goedkoop zijn en redelijk makkelijk te kopiëren, uh, is een grote angst dat deze drones ook in handen kunnen komen van terroristen. En uh, een schrikbeeld wat door toch een aantal ethici genoemd worden en waar onder ik er één van ben, is toch de angst dat er binnen vijf jaar toch bij een Champions League finale een, uh, een drone boven die finale vliegt en een bommetje laat vallen. En dat is echt niet onwaarschijnlijk. Van de Put, u hebt in Afghanistan natuurlijk ervaring op afstand met de Taliban. Hoe, hoe waarschijnlijk acht het dat zo'n terroristische beweging uh, drones in handen gaat krijgen... en daarmee ja, uh, aanslagen gaat plegen? Uh, ik denk dat... Uh, uh, dat is ongetwijfeld mogelijk, en da da daar weet ik verder erg technisch weinig vanaf natuurlijk. Maar wat je wel ziet in Afghanistan, dat, dat, dat vind ik zo eng, is dat je door die aanvallen met die drones en door die manier waarop er dus bij andere luchtaanvallen ook burgerslachtoffers vallen, maar vooral nogmaals door die ongewapende dingen die op afstand worden bediend, krijg je een sfeer waardoor mensen in elk geval heel serieus over die optie nagaan denken. Ja. Er wordt een soort, er wordt een haat mee aangewakkerd die, die nou precies niet de bedoeling was van wat we in Afghanistan wilden bereiken. Kees Holman, ja, ik hoorde Royakkers zeggen: het is een goedkoop middel. Is dat zo? Nou, er is onderzoek naar gedaan, maar uh, dat schijnt er wel mee te vallen voor. Tegen te het, vallen. Nou ja, tegen of hoe je het maar wil noemen. Bijvoorbeeld een Reaper, hè, dat is zo'n Amerikaanse onbemande bewapende drone. Om die in te zetten heb je 80 man personeel op de grond nodig. Dus wat dat betreft uh, zijn de cijfers en het onderzoek daarna nog niet echt duidelijk moet ik zeggen. Ik denk dat ze dus niet zo... Gekoopt zijn als vaak wel wordt gesuggereerd. Rooijakkers, ze worden overigens lang niet alleen ingezet voor de, in het kader van oorlogvoering. Ze schijnen ook reuzehandig te zijn voor de politie. Bent u daar ook tegen? Uh, nee, er zijn... Uh, kijk, over het algemeen, als de politie ze inzet en ook in Nederland... ...zijn ze onbewapend. En onbewapende drones uh, ja, hebben grote voordelen. Het gaat eigenlijk hier om uh, de eerste probleem beginnen echt te spelen... En ook de juridische problemen als ze bewapend, uh, bewapend zijn. En kijk, we hoeven geen, nu, nu werd door Kees Holman de Reaper genoemd. Ja goed, die is ongeveer 28 miljoen uh, euro, kost dat, uh, kost dat apparaat. Maar je hebt natuurlijk ook veel goedkopere varianten. En je hebt geen Reaper nodig om, uh, om chaos te creëren. Een uh, kleine drone is meestal al voldoende om, uh, om, een, uh, om een bom van 25 kilo uh, aan te hangen. Ja, dus, eh, maar mag ik, klar, ik zeggen dat de... ja, van de put. Ik, Ook een onbewapend uh, toestel, wat, wat uh, door jouw luchtruim cirkelt en jou voortdurend in de gaten houdt, wordt door mensen wel degelijk als een bedreiging gezien. En uh, dat is, is overigens volgens mij in Almere net zoals in Afghanistan. Hoor. Ik denk niet dus, dat daar veel verschil in zit. Nee. man, hoe denkt u over het Amerikaanse beleid in deze? Nou, waar ik grote problemen mee heb, is dat in 2001 er een resolutie is aangenomen door het congres, waarin verklaard wordt dat in feite dat het hele. Ja, hele aardoppervlak dat is uh, een gevechtsveld. Want uh, waar ter wereld zich ook iemand bevindt met vijandige bedoelingen... Uh, ten opzichte van de Verenigde Staten, die kan dus geëlimineerd uh, worden. Ja, dus de Amerikanen die, uh, beschouwen de hele planeet eigenlijk als uh, behoorderde tot hun juridictie. En ik denk de internationaal rechtelijk dat daar nogal wat uh, op uh, aan te merken valt verder... Schakelen ze dus of zetten ze een drone in wanneer er sprake is van opstandeling die een onmiddellijke dreiging vormt voor het grondgebied van de Verenigde Staten? Nou, in vele gevallen hebben we gezien dat die opstandelingen misschien wel intenties hebben of plannen, maar dat er echt geen sprake is van een onmiddellijke dreiging. Dus ik denk dat er de juridisch ook nogal wat aan te merken valt op het Amerikaanse ja. beleid. Dan bij Rojakkers, dus komt er eigenlijk al een serieus debat op gang in Nederland? Uh, ja, het begint. Uh, helaas te laat. Of uh, ja, het is lichtelijk te laat. Zeker nu Nederland van uh, plan is om vier uh, drones te gaan kopen. Ja, dat was een plan uh, van Helen. Ja, ja, laten we even uitgaan dat dat, dat, dat plan doorgaat. En dat we, dus het zijn wel onbewapende systemen wat ze willen kopen, maar goed, onder voorwaarden dat ze bewapend kunnen, kunnen worden, ja. worden in de toekomst. Uh, ja, Nederland zou daar wel een keer een, een, een, een trekkersrol in kunnen gaan spelen, omdat debat is. Met andere NAVO-landen eens goed uh, te gaan voeren. Het lijkt erg op de medische ethiek ook. Hè? De, de, de, de, de, uh, je gaat nou doen omdat het kan. En, en, en daar moet een grens aan getrokken worden. Kijk, als je, als je een hamer hebt, lijkt het eigenlijk probleem op een spijker, zeggen ze wel eens. Nou, als je een drone hebt, dan ga je handelen op een manier die van tevoren nog. Uh, je gaat grenzen verleggen. Ja, maar Holman blijkt in het algemeen zeer moeilijk om technische ontwikkeling uh, de, tot stand te brengen. Nou, we zien altijd, laten we wel zijn, dat als er een nieuw wapensteen komt. Ja, de juridische en ethische aspecten daarachter altijd achteraan komen. Want als we nu gaan kijken naar de drones in Europa bijvoorbeeld. De Britten en de Fransen zijn bezig gezamenlijk een bewapende drone te ontwikkelen... Uh, de Italianen hebben al de, de, deze bewapende drones. Ook de Duitsers willen erover gaan bezwikkelen. Je krijgt dus wat uh, eerder werd gezegd. Uh, je krijgt dus echt een, een soort uh, ja, wapenwetloop op het ja. gebied van deze drones. En weet u iets hoe het, hoe het gaat met de zogenaamde dronepiloten... die deze videospelletjes uh, spelen en dan weer uh, huiswaarts gaan? Nou ja, is, uh, vorige week is een rapport... Uh, ...gepubliceerd waarin staat dat zij toch ook uh, lijden aan een zekere stress vanwege de emoties uh, die die beelden met zich meebrengen. Ik heb uh, echter ook een studie gezien waarin staat dat uh, om die emoties zoveel mogelijk te onderdrukken... Uh, ...mogelijke doelen worden uh, aangegeven als een stip op het scherm, wat het veel makkelijker maakt dus om een drone in te zetten. Ja, van de put nog. Ja, ik, wat, ik, wat ik daar erg opvallend in vond... en dat, dat maken wij in de wereld van humanitaire hulp ook vaak mee... is dat het juist de ervaren piloten zijn... die enorme stress opbouwen als ze achter zo'n computer moeten zitten. Omdat ze al die, die emoties ook niet kwijt kunnen op een andere manier. Maar de jonge mensen, die nog nooit zelf in een, uh, in een toestel hebben gezeten... die hebben aanmerkelijk minder last. En dat vind ik nou... Dat is precies zo eigenlijk zoals die Engelse prins ja. daar geloof ik ook weinig last van had. Ja. Maar, maar dat vind ik nou een van alle engste de allerengste dingen. dingen. Oké, okay, heren Homan, Rooijakkers en van de put. Dank, dit was vast niet ons laatste gesprek... Over over drones. U hoorde Tuto Keilman de Serra van Giovanni Bottesini uitgevoerd door Rick Stotijn op contrabas en zijn zuster, de mezzo Christiane Stotijn. Rick kreeg afgelopen donderdag de prestigieuze Nederlandse muziekprijs... en daarom ga ik met hem praten. En ook met zijn vader en uh, vroegere leraar Peter Stotijn. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Beiden? Goedenavond. Jullie zijn in Berlijn, want daar spelen... Ja, dat klopt. Ja, daar speel jij, Rick, in het Omroeporkest... naast een orkestengagement dat je hebt in Stockholm... en voorheen bij het Amsterdam Sinfonietta. En u, u bent nu bij hem op bezoek, uh, Peter Stortijn, bij je zoon. Ja, we zijn, uh, ja, we zijn uh, vrijdagavond, zeg maar vrijdagnacht... nadat hij de muziekprijs uh, gekregen had in het concertgebouw... zijn we... Uh, had, hij moest terug naar Berlijn, want de volgende ochtend om tien uur... Uh, moest hij alweer uh, achter de lessenaar zitten hier... En uh, ja, ik had toch een beetje medelijden met hem. Om daardoor s'nachts nog terug naar huis te, nou. te rijden. Ja, dus ik heb gezegd: Ik, ik rij je wel. Ah, dus, uh, en dan bent u gebleven. Dus we zijn samen teruggegaan. Ja. Ja. We hoorden zojuist, uh, neem, meen ik, ook een uh, familielid op piano, Rick. De, de familie Stortijn heeft wel een grote muzikale traditie, nietwaar? Ja, dat klopt. Dat was, geen, uh, dat was een hele goede vriend, uh, Hans IJzakkers. Dat voelt wel als familie hoor, maar het is uh, niet. Uh, uh, echte familie. Um, dus uh, dat was de penis van het, het, het stuk wat we net uh, speelden. Mm -hmm. um, maar inderdaad, er, is, er zit een, een, een grote muzikale traditie. Um, ja, al, al behoorlijk lang. Vele generaties. Ah uh, ja, ja. Van harte gefeliciteerd overigens nog met die Nederlandse muziekprijs. Het is de hoogste staatsonderscheiding voor uh, klassieke muzici. Maar, maar je zuster Christiane heeft hem al eerder gekregen. Maakt dat de prijs nou extra bijzonder... of wordt het al een beetje gewoon in de familie? <laughs> Ik heb geen idee. Het dat, uh, dat is aan mijn ouders om dat te beoordelen. Maar uh, het blijft natuurlijk ontzettend speciaal om zo'n prijs te krijgen. En het gekke is dat ja, het moment zelf dat je... Dat je in dat traject zit, heb je het helemaal niet, uh, helemaal niet door. En uh, eigenlijk begin ik het nu pas een beetje te realiseren... dat ik die prijs heb gekregen. Ja. Um, dus ja, dat is wel ontzettend leuk. Peter Slotijn, uw u beide kinderen hebben nou deze prestigieuze prijs gewonnen. Hoe is dat voor u? Ja, ik ben er natuurlijk ongelooflijk trots op. Het is natuurlijk heel, heel speciaal. Ja. En het, het, is, het is al zo, sowieso natuurlijk heel... Uh... Nou ja, zwaar. Dit muziekvak. En als, als twee van, van onze kinderen dan uh, dit uh, bereiken, zeggen we maar, ja, dat is fantastisch. Ja, U, bent, fantastisch. Zelf, u bent zelf contrabassist en u hebt Rick Lang lesgegeven. Voelt zo'n prijs dan ook als een soort uh, erkenning voor uw werk? Uh, nou, op zich voel ik, voel ik dat niet zo. Ik, uh, het is, ik vind in de eerste plaats dat het, uh, het is vooral zijn uh, prestatie is. En, en van allebei. Ja. Want uh, je moet je er ontzettend veel voor ontzeggen. En uh, ik vind het op zich fantastisch hoor. Want het is natuurlijk ook, ook best wel heel uh, speciaal. Als, uh, als een zoon bij zijn vader studeert. Ja. Hoe denk jij Soms daarover? Dat is lastig hoor. Hoe denk jij daarover, Rick? Is het ook een prijs voor je vader? <laughs> nou, voor mij is het vooral een, een, een prijs voor, voor de contrabas. En, en nog niet zozeer van, van mij. Um, is een, er is al nou ja, jarenlang proberen erg veel bassisten uh, de, de, het instrument een heel ander daglicht te zetten. Bassisten die mij ook geïnspireerd hebben. En uh, bassisten zoals een curijn van rechter Altena... die veel stukken heeft, uh, uh, nou ja, nieuwe werk heeft laten schrijven voor het instrument. Ja. Uh, docenten die met ongelooflijk veel passie uh, het instrument uh, nou ja, gedoseerd hebben. Zoals mijn vader inderdaad. Dus ja, die prijs is ook van mijn vader. En ook voor de contrabas. En nou is het probleem, er is nauwelijks solo werk voor geschreven voor de contrabas, echt een begeleidingsinstrument. Dan lijkt het me heel moeilijk om, om daarin uit te blinken. Nou ja dat, is, ja, dat is een ja en een nee tegelijkertijd. Want er is natuurlijk wel solo werk. Um, de CD, die, een, een stukje wat, wat u net van de CD hoorde, um, Giovanni Bottesini, uh, ja, onze grote held, op, op basgebied. Uh, romantische componist die uh, verschrikkelijk veel heeft geschreven. Ik kan, uh, als ik zou willen, nog zes cd's maken van deze componist... maar dat zou een beetje saai worden. Uh, zo zijn er nog een aantal andere componisten... die uh, toch echt wel wat hebben geschreven voor het instrument. Maar ik denk dat het vooral ligt in um, nou ja, componisten die nu het doorhebben... hoe ongelooflijk veelzijdig dit instrument is. En nou, kijk, naar, kijk naar de pop, kijk naar de barok, naar de, barok, ja. naar de, de uh, jazz. Uh, noem het maar, er zit een bas, een bas in... Uh, dus je kan alle kanten op met het, uh, met het instrument ook. En, en componisten zien dat, weten dat. En, en een Nederlands componist, componist als Michel van der A... heeft net een, ook een nieuw werk geschreven voor, uh, nou, ook voor mijn zus en voor mij. En, um, uh, ja, dat zijn componisten die op dit moment uh, ja, ontzettend ja. hot ja. zijn... om het zo maar te noemen. En die, die willen voor het instrument schrijven. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik begrijp dat je eigenlijk uh, ooit hoornist wilde worden... Hoe komt een jonge jongen daarbij? Geen, geen gitaar of drums, maar horen. <laughs> nou, dat kwam eigenlijk door um, uh, een beetje door App Die kwam wel eens bij ons thuis vroeger. En daar sprak mijn vader ook wel eens over. En ik was een klein ventje. Maar als klein ventje wil je natuurlijk uiteindelijk altijd worden... wat je vader uh, of je opa deed. En mijn, mijn opa die was dominee. Mijn andere opa was uh, facultist en dirigent. En ik, uh, ik wilde of dominee of um, hornist. En uiteindelijk werd het bassist worden. Um, dus ja, hoorn uh, was, was echt door, door die vriend van me, Ik was ook gefascineerd door het geluid. Ja. En, uh, en daar ben ik nog steeds. Ik vind het een waanzinnig mooi instrument. Uh, alleen heeft het lot me naar, uh, naar, die, naar die grote boomstronk gebracht. En ja. daar ben ik maar wel blij om. Boomstronk? <laughs> ja, dat grote stuk hout. Oh. <laughs> maar het lot, zeg je. Heeft je ja, nee, ja, het van? lot... Ik, ik denk ja, ik weet niet of ik inderdaad als, nou ja, ik heb een ongeluk gekregen waardoor dus die oh. ge, naar nou, gekregen. Ja, ik Kon je niet meer blazen. Ik, ik heb de tanden zijn uit mijn uit mijn mond uh, geschopt door een, een paard en en daardoor ja, als hornist heb je natuurlijk uh, als je iets nodig ja. hebt zijn het je tanden. Zeker. Ja. En dat dat nou, ik dat ging dus niet, uh, ging dus niet meer en uh, uh, nou ja goed. toen, en ik, toen, uh, toen koos je voor contrabas. Wou je op je ja. wou je je vader achterna. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja. Uh, wat vond u daarvan, meneer Stortijn? Ja, die keuze voor de contrabas? Uh, ja, op zich vond ik, dat, vond ik dat heel erg leuk en, en heel speciaal. Maar ik heb het natuurlijk ook wel gewaarschuwd. Hè? Als je dan uh, die kant op gaat hè, dan, uh, en je wilt echt je vak je ervan maken, dan moet je er wel echt heel erg uh, van overtuigd zijn. En voor gaan ook, vooral. En wil je echt. Een behoorlijk niveau bereiken, dan moet je ongelooflijk veel opzij zetten. En had hij meteen talent? Ja, absoluut. absoluut. En ik heb hem dus bewust natuurlijk niet zelf toen lesgegeven, want dat, dat, uh, oh, nee. dat vond ik toch te dichtbij. Toen was hij ook te jong. Dus toen heb ik hem naar een uh, oud-leerling van me gestuurd. En uh, nou ja, zo is hij van naar verschillende docenten gegaan in de tussentijd ook. Maar ja, hij, het was ook niet makkelijk voor hem natuurlijk, want hij studeerde natuurlijk toen in die periode wel thuis. Uh -huh. En dat is soms best lastig. Ja. Met een vader die dan ook nog heel veel hoort. Ja, te wat? veel hoort. Was dat voor jou lastig, Rick? Ja. En waarom denk je dat ik anders nu in Berlijn woon? <laughs> Zo ver ja. mogelijk. En dan komt hij nee. hem nog achterna ook. Ja. ik probeer hem nog weg te houden bij het concert. Nee, pap, het lukt wel. Ik rij in mijn eentje. Ik Red Bull. Het, lukt, het gaat helemaal goed. Nee hoor. Uh, nee, dat is helemaal niet lastig. In het begin uh, was het natuurlijk wel lastig. Uh, ja, want wil, ik wilde vooral heel graag buitenspelen. Volgens mij heb ik, heb ik dat wel eens verteld. Ik heb wel bandjes gemaakt die ik heb opgenomen met studeeruren. En, uh, en toen ben ik via het raam, uh, via het balkon naar beneden ge geklommen. En toen dat bandje opgezet met, met, met een aantal uur aan studeerwerk. Maar goed, dat, uh, na een tijdje begint het op elkaar te lijken. <laughs> het wordt lastig. Wist je, wist maar, je, uh, dat, wist je dat, Peter Stortijn? Van die ja, hij schopt me nu heel hard ja. onder tafel en, ja. en zegt dat zo hard. Ja. Hij pakt nu die prijs van me af. Ja, ja. ik gooi die prijs weg, hoor. Ja, ja dat heeft hij gedaan ook. Ja. Nee, Rick, nee, ja. Rick, ik hoorde dat je bent gestopt. Uh, kort geleden bij het Amsterdam Sinfonietta. Heb je nu nieuwe plan? Nou ja, ik speel, daar, ik, speel daar, ik speel daar nog steeds. Uh, en het is, het is mijn favoriete ensemble. Zo met, het is een fantastisch ensemble. En. Um, het zit zo, ik speel dit jaar vooral minder. En uh, ik doe nog steeds projecten en ik ben nog officieel aanvoerder. Oh. Um, um, maar voor de toekomst, dus volgend seizoen... Uh, ja, red ik het gewoon niet meer om, uh, om alles te blijven combineren. Nee. Um, dus dan, ik ik ja. las trouwens dat je wel zes contrabassen hebt. Dat is bijzonder, want de meeste violisten hebben altijd één uitverkoren instrument. Geldt dat niet voor de verhouding tussen jou en de contrabas? Nee, dat, is, nou, dat komt ook omdat het uh, met, met Bas, wat ik net zei, dus dat um, ja. het, zo, uh, het zit in zoveel stijlen. Dus als ik solo speel, dan speel ik op een heel ander instrument dan ik op een, in het orkest speel. Dus uh, in het orkest is het instrument veel groter, staat ook in een andere stemming. Ehm um, ja, en bijvoorbeeld het reizen is natuurlijk ook niet ideaal met het instrument. Nee. Dus als ik naar Berlijn ga, ik heb hier een bas staan... dus ik hoef die niet mee te nemen naar het orkest. Dat is nou en dat, en dat geldt hetzelfde voor Stockholm. Ja, dus dat is een, een praktische en een, een, ziekele, een ziekelijke overweging van mij... omdat ik gewoon <laughs> het instrument waanzinnig gaaf vind. En uh, ja, ja. ja, ja, Dank. Zoveel, van, zoveel mogelijk van wil hebben. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Dank uh, Peter en Riks Totijn. Um, dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Janne huilen niet... en ik eindig met een gedicht van Marjoleine de Vos, Heartbreak Hotel. Waarmee en aan wie zou men denken? Waarmee en wie zou men missen? Dood zijn we allemaal. Eens leefden de sneeuwklokjes. Nu staan ze stijf bevroren in het voorjaar. Wel zingt de kool mee harder. Schiet in het vuur, schiet in het vuur. Ik kan een roos denken in de winter. Ik kan een man missen in gedachten. Ook kleine dingen kunnen ons verrukken. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen. De wet van Liebig.